3 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Schouten van Landbouw legt het ultimatum van boerenactiegroep Farmers Defence Force naast zich neer. Die wil dat het veevoerplan van de minister uiterlijk volgende week dinsdag van tafel is. Tot die tijd zijn er geen acties die overlast veroorzaken, belooft de organisatie. Schouten laat weten dat ze er niet op ingaat omdat ze experts heeft gevraagd om nog eens naar het plan te kijken. De uitkomst daarvan komt eind augustus. De minister wil boeren tijdelijk verplichten om hun koeien minder eiwitrijk voer te geven... om zo de uitstoot van stikstof terug te brengen. In Hoofddorp is een man doodgeschoten. Hij werd onder vuur genomen in een straat aan de zuidkant van de stad. De politie heeft een verdachte opgepakt. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. Agenten zijn hem op zoek met onder meer speurhonden en een helikopter. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Het kabinet heeft het voorstel voor een coronanoodwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In de wet staan onder meer de juridische onderbouwing voor de coronamaatregelen. De wet zou eigenlijk op 1 juli ingaan, maar dat lukte niet omdat er veel kritiek was, onder meer op de gevolgen voor de privacy. Om die reden is de Corona-app uit het voorstel geschrapt. De Tweede en Eerste Kamer buigen zich na de zomer over de plannen en dat betekent dat de wet op zijn vroegst in het najaar van kracht wordt. Een groep van 83 miljonairs roept overheden op om de rijken zwaarder te belasten. Ze zeggen dat het geld hard nodig is voor herstel na de coronacrisis. De miljonairs wijzen op de dreigende armoede voor een half miljard mensen... en de bijna 1 miljard kinderen die niet naar school gaan. Een belastingverhoging voor de rijken kan ervoor zorgen... dat er genoeg geld gaat naar de gezondheidszorg, scholen en veiligheid. De brief is hoofdzakelijk ondertekend door Amerikanen, maar ook door Duitsers, Canadezen, Britten en twee Nederlanders. Het weer veel zon en 20 tot 24 graden. Vanavond meer bewolking en vannacht en morgen regen. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Tips voor de leukste uitjes en vakanties in eigen land, vind je op anwb.nl slash vakantievraag. We hebben even stilgestaan. Maar gelukkig, we mogen weer. Kom, we gaan. Lekker erop uit. Of zelfs op vakantie.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 make me feel like a thumb and lose his car. Cause every time you walk out of me, I find myself left with really a broken heart. Huh? en staat CFM stil bij Herman Brood. Vandaag, precies 19 jaar geleden, dat hij van het Hilton Hotel in Amsterdam sprong... en het leven liet. Het ging om een zelfmoord en hij liet nog een afscheidsbrief achter. Maak er een mooi feestje van, stond er op dat afscheidsbriefje. En dit was stilbelief, een nummer uitgekozen door Brood-fan Albert Javos... En dat doe ja. ik al 100 jaar programma met jou, nooit geweten. Dat je een bruid bent, Ben. Ik heb wel zelf feest hoor. Ja, nou ja, zo so, so leer ik nog eens wat. Hè? Ja, nee, was geweldig. En ook uh, dat hij met Nina Hagen ging trouwen. En, uh, geweldig. Ik heb zijn carrière helemaal gevolgd. Maar, ja, hij komt ook uit uh, Groningen en kwam ook veel in Groningen. Dus uh, het was geen onbekende in, in Groningen. Dus, uh, nee, het was... Uh... Heb je nog een handtekening van hem of niet? Nee, nee, maar één uh, anekdote zal ik je niet onthouden... is dat uh, mijn broer die werkte in een, uh, een, ja, zou zeggen in een kroeg in, uh, in de Herenstraat in Groningen. En die kroeg ging s'morgens om zeven uur open. Maar dat was dus echt een kroeg voor mensen die de hele nacht al hadden doorgehaald... En uh, dan uh, voor de deur stonden te wachten tot de kroeg openging om 7 uur s morgens. En uh, nou, ik als klein broertje, vond het natuurlijk reuze interessant. Dus ik ben hier, hup, de, de kroeg openen en toen... Wie zat daar tegenover mij? Ja hoor, Herman Brood. Geweldig. En gelijk aan de drank. En ik weet nog dat hij een slecht gebit had. Dat was echt, was, er was bijna niks meer van over. Dus dat was een onuitwistbare uh, indruk die uh, Herman Brood uh, op mij heeft achtergelaten. Maar geweldige muziek en een geweldige periode. Nou, het hele weekend uh, staan wij uh, bij C.F.M. Stil. Inderdaad, uh, bij zijn dood uh, 19 jaar geleden. En ook morgen uh, bij uh, Jaap Koper in uh, Zandvoort op zondag. Elk uur het eerste plaatje na het uh, hele uur. Een uh, plaat van Herman Brood. Goed, terug naar de realiteit. Terug naar uh, vandaag. Uh, tweede uur Zandvoort op zaterdag. Even voor de racefans. Uh, de kwalificatie is uh, uh, voorlopig uitgesteld. En dan staat er nu op de televisie start... Of qualifying is... Ja, dat weet ik. wel. Ja. Delayed. Delayed. Er zijn er drie opties. Of hij wordt later op vandaag nog verreden... als het droog wordt tenminste. Zo te zien is het spek, glad en keiharde regen op dit moment. En uh, bij te veel regen vanmiddag... kan de kwalificatie van de voor vandaag worden geschrapt... en verzet worden naar de zondagochtend. En de derde optie is... is bij te veel regen tellen de tijden van de tweede vrije training... op de vrijdagmiddag om de startopstelling te bepalen. Nou, dat zou natuurlijk het mooiste uitgangspunt zijn. Want laat nou toevallig Max Verstappen in de tweede vrije training... de snelste tijd te hebben neergezet. Ik ben voor. Wij houden u op de hoogte. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dat we dus in dit uur verder nog weinig evenementen, neem ik aan. Nou ja, het komt allemaal weer langzamerhand op gang. Een aantal evenementen zijn dus echt definitief geschrapt. Maar zoals ik al zei in het begin van... Uh, van het eerste uur de EK Zandsculpturen die gaat door. Dus daar hebben we ook nog een item over. Eh, wat gaat nog meer doen? Pride at the Beach gaat ook nog in aangepaste vorm. jullie gaat, gaat door. Ook daar meer informatie over gedurende de tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, dat gaan we zeker doen. 17 graden in Zandvoort, lekker zonnig. En houd de radio aan op CFM. Goedemiddag allemaal.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 We saw the writing on the wall As we felt this magical Venom Now we're passionate in, in our eyes, eyes There's no way we could disguise Secret me So we take each other's hand Cause we, we seem to understand, understand The unjust Als aan het luisteren bent naar StierfM is het misschien wel maandagmiddag. Ja dan luister je naar de programma op zaterdag. En is het even na drie uur op zaterdagmiddag zitten te wachten op Q1. Maar volgens mij gaat er geen Q1 komen, alwacht. Nee, het, uh, nee, hè? nee, als ik zo naar buiten kijk en ik zie die regen naar beneden komen, dan wordt het helemaal niks. Dat is je, helemaal niks. kan je beter hier naar buiten kijken. We hebben tenminste in... zo'n. Nee, het uh, plantst op dit moment daar in Oostenrijk. Dus we verwachten geen uh, kwalificatie voorlopig. Ik zat veilig op mijn eiland. Naar niets op zoek. Oké, okay, een beetje naar mezelf dan. En een beetje naar de hmm. Ik was die jongen die verliefd was. Maar nooit voorgoed Ik was die jongen die je niet zag Ik was die jongen die het niet had Misschien niet waar jij van droomde Voor mij te mooi om waar te zijn Hoe ver zijn wij gekomen Sinds jij naar me keek Zo van wie ben jij dan? Ik Wil wel met je dansen, maar als we te snel gaan, dan wordt alles anders. Dans met mij in slow motion, slow motion, slow motion, yeah. Dans met mij in slow motion, slow motion, slow motion, yeah. Ik kan mijn hoofd nog wel eens breken over wat als een beetje snoepen van de aandacht. En een beetje van de af. Maar wanneer ik terugdenk aan wie ik toen was, zie ik die jongen die het niet had. En een meisje dat me zag, dans met mij in slow motion. Slow. Dansen vind je ook niet dat het snel gaat? Maar wij zijn niet veranderd, dans met mij. Deze plaat in de gaten, Albert Jan, want het gaat een hit worden. hebben we als eerste gehoord op de zaterdagmiddag. Dat moet je dan onthouden natuurlijk. Jordan Nielsen en Dans met mij in slow motion, Inderdaad, zijn nieuwe single 17 over 3. Lekker weer in Zandvoort. Goedemiddag. En het wordt een heel mooi zonnig weekend. En ook morgen weer veel zonnige muziek bij Zandvoort op zondag. We doen het op zaterdag en zondagmiddag. En uiteraard brengen we buiten de muziek ook heel veel informatie. Allereerst het volgende. Uh, hij solliciteerde voor het wethouderschap in Zandvoort. Maar wist nog niet dat hij de Formule 1 en het circuit in zijn portefeuille zou krijgen. Maar toen de taken binnen het college waren verdeeld. kon Raymond van Haafden zijn geluk niet op. Ik ben al jarenlang fan van de Formule 1. En het is geweldig om daar nu aan te mogen bijdragen. Maar dat betekent niet dat alles kan en mag. Ik ga meer op handhaving inzetten. Uh, we hebben een, de, onze collega's van de NH Nieuws hebben hem ook geïnterviewd. En allereerst gevraagd van, uh, over zijn, uh, zijn uh, belangen en interesses ten aanzien van de Formule 1. Eén fan. Ja. ja. Hoe groot fan? Heel groot. <laughs> uh, ik was als, als, als, als jochie denk ik, van, van 12, 13 jaar was ik hier ook al bij de Formule 1 races zoals ze er nog waren. Ja. Uh, de periode Gijs van Lennep. Jan Ammers. Uh, ja, dus dat ik hier ook al uh, niet op de tribune, maar wel gewoon het zeg maar in de Duinen. Ja. ja. De wedstrijden te kijken, de races te kijken. Ik ben met mijn, mijn jongste zoon. Een uh, paar jaar geleden naar Monza geweest, ja. uh, nadat hij zijn eindexamen had gedaan. Uh, we kijken alle races en ook alle voorbeschouwingen. En, uh, ja, ja. Ja. Had u kaarten voor de race? Ik was niet ingelood, nee! <laughs> bent u even blij dat ik wethouder geworden ben? <laughs> ja, maar er zijn wel een paar mensen in het gezin die jaloers zijn. Die zeggen: Goh, pap, jij bent er waarschijnlijk en daar nou zit ik er niet bij. Ja, uh, ja dat is nu helemaal zo. Dus ja, ik, nee, ik, het zou geweldig zijn als ik er inderdaad getuige van mag zijn. Ja. De Singelwaard 83 van Billy Joel en de Uptown Girl. Daarvoor trouwens het eerste deel van het interview... wat onze collega's van NA Nieuws hadden... met de nieuwe wethouder uit Zandvoort, Raymond van Haften. En vanmorgen hadden we trouwens ook nog Michiel Hermsen... in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. Klopt. En ook hij sprak over deze nieuwe wethouder. Nou, NA Nieuws en... die had dus een interview van de week met hem. Ja, en uh, hebben we gevraagd wat het verschil zou zijn... Uh, in zijn beleid ten aanzien van zijn voorganger haar, uh, Ellen uh, Verheij. Hij zei dat, uh, daarover dat hij op hoofdlijnen niet zoveel zal verschillen... maar dat gaat daar meer om details. Want ik zal wat meer gaan inzetten op handhaving. Luistert u aandachtig naar deel 2 van het interview. ...ook wel meer op de handhaving zitten. Ik uh, vind ook wel dat er uh, verplichting is vanuit uh, zeg maar het circuit en, en de eigenaar... ...om ervoor te zorgen dat de relatie met, met de omgeving, met de, de bewoners... ...inderdaad uh, misschien nog wel iets beter moet worden dan dat nu is. Ja, en wat, wat kunt u een voorbeeld geven dan? Nou, uh, een voorbeeld is inderdaad... Uh, ...je hebt eenmaal de vergunning gekregen... Uh, ...dat wil ook zeggen dat je uh, uh, de verantwoordelijkheid die daarbij hoort... Uh, dat je die moet delen en dat je dat ook inderdaad de verantwoordelijkheid moet nemen ja. om te zorgen dat de mensen aangehaakt blijven. En die denken van nou we hebben een vergunning gekregen of we hebben een rechtszaak gewonnen ja. en dat is het. Ja. Nee, daarna gaat het ook gewoon door. Want die mensen blijven ook gewoon kritisch en tegen. En ik vind dat je er gewoon echt voor moet zorgen dat je met, met mensen belanghebbenden uh, gewoon in gesprek blijft. En niet alleen maar om een vergunning binnen te halen, ja. maar daarna ook laat zien van wij hebben oog en oor voor datgene waar anderen last van hebben. Nou, duidelijke taal inderdaad van uh, onze nieuwe wethouder Raymond van Haven. Hij gaat uh, ook handhaven natuurlijk. En uh, met z'n allen moeten we het doen, uh, Albert-Jan. He, samen oh, ja, zijn we sterk. Nou, nou hoor je wel dat het een politicus is. He? Ja, ja, ja. Heel ja. ja, ja. enthousiast, maar... Dan komen de, de kleine lettertjes, weet je wel. Dan heb je die weer. Nou ja, morgen Michiel heeft ze trouwens in de herhaling bij Zandvoort uh, op zondag bij uh, Jaap komen. Dan hoor je wat uh, Michiel uh, zegt over zijn nieuwe wethouder, Raymond van der Haafden. geval dank aan NA Nieuws voor uh, deze interviews die zij afgelopen week hebben gehad met de wethouder. Nu is Earth, Wind, Fire. bij CFM Zandvoort. Met Zandvoort op zaterdag. We zijn elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. En uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Earth, Winter, Fire en Fantasy. We schakelen over naar de studio van Schigoog Sports. Die is even vragen hoe het staat met de kwalificatie. Nou Hier regent het nog uh, volop. Dus, oh, uh. Uh, veel actie in de fitboxen, maar niet op de baan. De, de safety car heeft een aantal ronden gereden... maar is nu ook weer binnen... Nee, dit kan nog wel even gaan duren. Het wordt een lange wacht. Oké, okay, jij houdt het voor ons in de gaten. Ik houd het voor jullie in de oh, gaten. Oké, okay. dankjewel. Hij kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet naar, hij fietst. Al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win. Na het voorbij, de jury op rij. Ze lakt haar tanden bloot. Wat zijn haar borsten groot? Haar tranen stromen want ze is mis Nederlands. Jij wil hey. Een jaar geleden maakte Helmand Brood een einde aan zijn leven door te springen vanaf het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam. En wij staan dit weekend bij CFM daarbij stil. We draaien elke uur aan het begin van het uur van zondag op zaterdag en zondag. We draaien we de helemaal Broodplaats, maar tussendoor ook een helemaal Broodje. Ja, samen met uh, Henny Vrienden. En als je wint, heb je vrienden, Albejo. Jazeker. Ja, ja, zeker. Uh, uh, terug naar de realiteit. Ja, de zandsculpturen. Hoe ja. staat het daarmee? Ik zei het al aan het begin van uh, uur 1 uh, tijdens de Zandvoortsnieuws in het kort... dat we dit jaar toch een uh, EK Zandsculpturen in Zandvoort hebben. Het jaarlijkse EK Zandsculpturen in Zandvoort... is wegens de COVID-19 dit jaar verplaatst naar oktober. Het evenement trekt traditioneel veel bezoekers... maar omdat dit gefaseerd gebeurt... en vanaf 1 september de regels omtrent te organiseren van evenementen versoepeld worden zullen ze verheugd zijn dat ze het toch in Zandvoort kunnen verwelkomen. Normaal gesproken zijn de zandsculpturen al vanaf juli te bewonderen. Vanaf 10 oktober, zet u me vast in uw agenda... vanaf 10 oktober zal voor de negende keer... het Europese kamp kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort van start gaan. Het thema dit jaar is Zandvoort Goes Wild. Een samenwerking tussen de Zandacademie, de gemeente Zandvoort... Holland Casino en Zandvoort Marketing... Zes zandsculptuurwerken worden vervaardigd door kunstenaars uit zes verschillende Europese landen... en zijn gedurende een periode van vier maanden gratis te bezichtigen op diverse locaties in het dorp. Zand voor Goals Wild kan door de kunstenaars breed en naar eigen inzicht geïnterpreteerd worden. Van de bronstijd van de herten in het Kennemerduinen Duinen tot een woest zeta tijdens een herfststorm... en van wilde watersporten zoals kitesurfen. Tot racen op het circuit. Elke kunstenaar zal naar zijn eigen interpretatie en ontwerp... een zandsculptuur creëren van circa 3 bij 4 bij 4 meter hoog. Op 18 oktober uh, maakt de vakjury bekend... welke zandkunstenaars zich Europees kampioen zandsculpturen uh, 2020 mag noemen. Naast de zandsculpturen staat de hele maand oktober... in het teken van de Zandvoort Goes Wild. En zullen er talrijke activiteiten plaatsvinden die hierbij passen. Onze collega's van uh, NH Nieuws... Gingen op bezoek bij Maxime Gazendam, een, uh, een Nederlandse zandsculptuurder, die uh, eerder al uh, het keer het Zandsculpturen uh, 2018 of 2017, en dat even uit mijn hoofd, heeft gewonnen. Eigenlijk zou deze Kortenhoefse zandkunstenaar nu door weer en wind staan te buffelen in Zandvoort, om de mooiste zandsculptuur te maken van Europa. Maar de Zandvoortse boulevard blijft dit jaar leeg. Mis je net? Ja, absoluut. Maar het maken van een sculptuur in, in Nederland zelf is altijd, een, uh, is altijd leuk. Uh, je maakt een sculptuur in de buitenlucht waarbij mensen kunnen kijken, het hele bouwproces kunnen volgen. Uh, je leert door de jaren heen al heel wat uh, lokale zandvoorters uh, kennen wat dat betreft. En uh, ja, die moet ik even gaan missen, want ik ben er niet dit jaar. Gelukkig zit Maxime niet werkloos binnen, maar is hij te vinden in Garderen. Waar op dit moment het Veluwe sculpturenfestijn plaatsvindt. Met als thema 75 jaar bevrijding. We staan hier letterlijk midden in de bevrijdingsscène 5 mei 1945 met alle feestvierende Nederlanders die de geallieerde parade zeg maar, ja, bezwaaien en bejubelen. Maar liefst 2000 kubieke meter zand is hier verwerkt tot gigantische kunstwerken. En hoewel hij hier de leiding heeft over het totale ontwerp, kon hij het toch niet laten om zelf ook wat te bouwen. Mijn passie ligt natuurlijk bij het maken van zandsculpturen. Toch nog een beetje... Ja, een klein sculptuurtje meer mogen zetten. En waar zat de uitdaging in, hierbij, bij het maken? Hierbij zit de uitdaging met name, de architectuur is altijd een lastig onderdeel uh, in het maken van zand. Want de verhoudingen moeten precies kloppen. Op het moment dat je daar natuurlijk het gebouw te breed of te hoog maakt, dan zeggen mensen, volgens mij klopt dat niet helemaal. En het bijzondere van dit sculptuur is ook dat het gemaakt is in perspectief. Je kunt er niet helemaal omheen lopen, je kunt het eigenlijk maar vanaf één kant bekijken. En dat was een aardige uitdaging, maar uh, ik denk dat het gelukt is. Ja, we hebben hier wat, uh, wat schade vanwege de lekkage die we hier hebben gehad. En dat plakken we nu weer dicht, want dat ziet er niet zo heel mooi uit. Het is nu vijf jaar geleden dat je voor het laatst in Zandvoort hebt gewonnen, het EK. Het wordt wel weer gesteit, hè? Ja, uh, na vijf jaar uh, mag het wel weer eens een keertje gaan gebeuren. Dus uh, ik hoop dat het uh, snel uh, alsnog georganiseerd gaat worden en dat ik het mag gaan proberen. Dat was me inderdaad de winnaar van uh, alweer vijf jaar geleden, maximum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 Van uh, Michael Field samen met uh, de zangeres Maggie Riley. En de Moonlight Shadow. Ja, we gaan even naar onze eigen Olaf Mol uh, oh, okay. daar uh, in uh, Oostenrijk. Want je hebt uh, melding over de GP en dan uh, de Q1 waar we het over hebben. Want die gaat daadwerkelijk starten. Oh, dat, uh, dat, ja, Ik was even afgeleid. Ja. Dus dat zal ik, ik zo uitleggen, luisteraars en kijkers. Maar de qualifying gaat wel van start. Ja, op 15 uur 46. Over vijf minuten gaan we beginnen. Over vijf minuten. Nou, dan zijn we er live bij. Dus dan, kunnen we dat, dan kan ik dat voor u gaan volgen. Mooi, want jij hebt andere nieuws daarin Ik daar heb andere nieuws. Ja, ja. Er is weer een wereldburger geboren. Ja. En dan zegt hij, wie dan? Wie dan? Ja. Even een korte inleiding. Uh, uh, mijn broer heeft een, een zoon en die had al een dochter. En die luistert elke zaterdag en zondag naar ons programma. Dus ze heet Filou. Ze is bijna drie. Maar Sterk uh, heeft er nu een, net een broertje bij kijk, gekregen. Kijk, kijk, kijk, kijk. Leuk. Die, die luistert naar de naam Jan Bart. Jan Bart. Jan Bart. En uh, even voor de dames die dat willen weten. Hij weegt 8,8 uh, pond. En dat schijnt nogal wat te zijn. Heeft hij veel haar of niet? In ieder geval een grote kerel. Een grote kerel, zeker. Dus, uh, nou, Ik heb nou even gestuurd of het moeders ook alles goed was... Uh, uh, dus uh, in ieder geval, Jan Bart uh, is een nieuwe wereldburger. Dus daar uh, we kunnen we gelijk het eerste verzoekje aan, uh, aan uh, uh, opdragen. Jan Bart, van harte welkom. En ik hoop dat de wereld eruit gaat zien zoals John Lennon dat bedacht heeft. Zet de koptelefoon maar op, Jan Bart. Wat? Ja, hier komt hij aan. John Lennon en Imagine. een en ander. Want de naam is niet helemaal goed en de naam van de zanger is ook niet helemaal goed. Nee, de naam uh, <stutters> van, van uh, de, de nieuwe wereldbewoner <stutters> Moos Jan Bart. Kijk, bij deze. Dus Moos, welkom. En uh, ja, dat liedje, bedoel, het is wel de John Lennon. De, ja, het, de was een broer, het was een broer. En, lyrics, maar dit was een broertje. Ja, <laughs> inderdaad. Nou ja, Moos, welkom op de wereld. Oké. Okay. Ja, we gaan over een minuut gaan we beginnen daar in Oostenrijk met Q1, Albert Maar we moet gauw switchen naar Oostenrijk? Nou, ja, eens even kijken, we zijn in Oostenrijk op dit moment. Even kijken hoor. Nou, ik hoor een hoop Benny daar. He, hebben ze een feestje of zo? Het, het regent. Nou, het druppelt nog wel na. In ieder geval de baan. Ik ben benieuwd hoe de baan erbij ligt. Want uh, dat is natuurlijk even moeilijk te voorspellen. Maar alle auto's uh, hebben zich opgesteld in de, de Pitsstraat. Onder leiding van de langzame Ferraris. Dus dat moet even aanpassen. Dus, maar goed, uh, uh, Max staat er trouwens nog in, in de bits uh, zelf. Maar in ieder geval, alle andere auto's zijn al naar buiten. Oké, okay, we houden het in de gaten voor je bij deze aflevering live op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag voor de herhaling, maar dan weet je natuurlijk al lang hoe de race afgelopen is. Dat is nou eenmaal eventjes niet anders. Nog veertien minuten te gaan in uur twee. We hebben de dus zomaar in ons bol. Met Fear, Frillen en Galaxy en wat Do I Do.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 met elkaar bij uh, CFM. Als eerste, uh, Wat Do I Do, de single van Fear of Fear Galaxy. En achteraan uh, Memories. Maroon 5 was dat. Ja, we zijn een paar minuten inmiddels uh, aan de gang daar uh, met de Q1 in Oostenrijk, uh, Albert-Jan. Klopt. Nou, tot mijn verbazing zie ik uh, Vettel op 2 staan. Hé? Ja, Vettel op 2. En Leclerc op 1. En Leclerc op 1. Dus er is iets gebeurd met die Ferraris. Zullen ze wel ja, wat gaan sleutelen. Uh, derde momenteel uh, rijkoner met nog uh, ruim 11 minuten te gaan. Ook kon, het uh, ja, wisselt natuurlijk allemaal. De baan is nog nat. Dus die, uh, die tijden zullen ongetwijfeld nog uh, sneller worden... naarmate de baan weer wat droger wordt. Vooralsnog uh, vinden we... nou moet ik even spieken... waar vinden we uh, Verstappen? Uh, 15. Uh, 15. En nou twee. En nou twee. Ja, die, is later, die, die stond nog in de pits... terwijl al die andere auto's al buiten stonden. Dus die heeft natuurlijk gewacht... tot iedereen de baan op was... en is toen pas gegaan. Maar in ieder geval... Voorlopig uh, op, met nog 11 minuten te gaan in uh, Q1. Leclerc, Verstappen, Alcon en 4, Vettel en 5, Albon. 6, Sainz, 7, Raikkonen en 8, Lins Stroll Word vervolgd. Dankjewel voor deze informatie uh, inderdaad vanuit uh, Oostenrijk. De GP en we hebben het over de kwalificatie in de regen. Uh, al daar uh, nog 10 minuten te gaan in Q1 van die kwaliteit. Lekker dansen met het geluid van Zandvoort. Jordan Lionel en Dancing on the Ceiling. Ja, we gaan alweer op naar Die is weer 4 uur en dan nog 1 uur lang Zandvoort op zaterdag. Ik zit hem midden in Q1, de kwalificatie daar in Oostenrijk. Het circuit van de Stiermarken, of de race van Stiermarken, zo moet ik het zeggen. En die Q1 zit er met 6 minuten te gaan uit Lewis Hamilton 1, Bottas 1, Hamilton 2, Ocon 3, Seins, Pierre en Max Pijs.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 In Hoofddorp is een man doodgeschoten. Hij werd onder vuur genomen in een straat aan de zuidkant van de stad. De politie heeft een verdachte opgepakt en een tweede verdachte is nog op de vlucht. Agenten zijn daarom op zoek met onder meer speurhonden en een helikopter. De aanleiding voor de schietpartij in Hoofddorp is nog niet bekend. Het kabinet heeft het voorstel voor de coronanoodwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In de wet staat onder meer de juridische onderbouwing voor de coronamaatregelen.